Een van de broers die de aanslag pleegden op het plat heeft een anoniem graf gekregen in de Noord-Franse stad Reims. De autoriteiten willen voorkomen dat het graf een bedevaartsoord wordt voor aanhangers. Hij is gisteravond begraven in aanwezigheid van een aantal familieleden en onder bewaking van de politie. Zijn jongere broer krijgt een anoniem graf in een voorstad van Parijs. Het is nog onduidelijk waar de jihadstrijder wordt begraven die mensen in een Joodse supermarkt gijzelde. De Nederlander die ter dood veroordeeld is in Indonesië... heeft afscheid genomen van zijn Nederlandse advocaat. Die laat weten dat zijn cliënt zonder blinddoek voor het vuurpeloton wil staan. De man wordt waarschijnlijk vanavond Nederlandse tijd geëxecuteerd... vanwege drugsmisdrijven. Koning Willem-Alexander heeft geprobeerd om de executie te voorkomen. De koning heeft er volgens NSJ Handelsblad over gesproken... met de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken. De Rijksvoorlichtingsdienst wil niet reageren op dat bericht. Brandweerkorpsen zijn op zoek naar vrouwelijke spuitgasten. Op dit moment is 5% van de bijna 26.000 spuitgasten vrouw. Korpsen willen graag meer diversiteit... omdat vrouwen problemen op een andere manier benaderen dan mannen. Het Korps Hollands Midden had laatst nog een aantal vacatures... waarop bijna 200 mannen reageerden, maar geen enkele vrouw. Na een noodoproep op Twitter hebben zich alsnog 19 kandidaten gemeld. Hollands Midden heeft met andere brandweerkorpsen overlegd... over een structurele oplossing voor het vrouwentekort. Het weer, de zon schijnt vandaag flink. en Het wordt 5 à 6 graden. Tegen de avond vanuit het westen buien met kans op sneeuw. Dit was het NMS verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat viel op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen. 3 kilometer, het is de nasleep van een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zijn we wakker? Jawel. Het is even na twee uur een hele goede middag. En welkom bij Zalvoort op zaterdag bij CFM. Een heel apart begin voor ons, Albert Jan. Maar ja. de plaat draaien we niet zomaar. Nee hoor, Alice Cooper en Poison. Speciaal voor jarige Jobje van vandaag. Angela de Koning, onze collega. Ja, die houdt echt van dit soort muziek. Ja, heerlijk. Hè? Dus dat konden we, niet, we konden er niet achterblijven. dus... We hebben echt gezocht naar een nummer van Alice Cooper... wat de opening mocht zijn voor Zandvoort op Zaterdag. Nou, het is gelukt, hoor. Osla van Harte, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. gefeliciteerd. Trouwens ook, natuurlijk. Ja, dat wordt een uh, leuke dag daar uh, met Alice Cooper en uh, van die hardcore muziek. Heerlijk, we Kom. gaan er tegenaan. <laughs> Vanmiddag een nieuwe aflevering van Zandvoort op Zaterdag bij CFM. En wat gaan we daarin allemaal doen, uh, Albert-Jan? Uiteraard, luisteraars zoals u van ons gewend bent op deze zonnige Zaterdag... Uh, rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. Dus houd die pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. Die uw, uh, evenementen die uw aandacht verdienen. Het zonnetje schijnt. Blijft het zo? Dat hoort u allemaal om half drie. Want dan hebben we het weerbericht. Half vijf hebben we dier van de week. En we hebben we in de herhaling hebben we Spike. Want Spike zit eigenlijk al veel te lang in het asiel. Het wordt hoog tijd dat hij een goed thuis gaat vinden. Dat allemaal om half vijf. En het gedicht van de week deze week, ja, het is weer een tranentrekker van het Eerste Uur. Speciaal voor de liefhebbers van uh, dit soort uh, gedichten. En de titel is Ik voel me rot. Oh jee. Oh, zo gevoelig. Dat om kwart voor vijf. Verder hebben we natuurlijk uh, Zandvoorts nieuws in het kort. En in het laatste uur hebben we natuurlijk sport in het kort. We kijken nog even naar de diverse sport, sportberichten. En we dat allemaal in het laatste uur. SV Zandvoort voetbalt vandaag wel. Maar het is een oefenwedstrijd tegen Berlicum. En dat is gewoon een oefenwedstrijd. Dus we hebben daar geen verslag van. Maar goed, genoeg reden om natuurlijk af te stemmen op de komende drie uur... op uh, uw lokale zender ZFM, live vanaf het Mediapark aan de Tolweg 10a. Zo is het. En de zon schijnt heerlijk in Zalvoort. En daar genieten we natuurlijk met z'n allen van, hè. Maar het is wel nog koud, hoor. Niet dat je denkt dat het al voorjaar is. Nee, dat moet nog komen. Hier zijn de nits. I was born in a valley of bricks.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 Wat een overgang hè, bij c -Event. van hè, Alice Cooper en Poison. Goh, in één keer uh, Dennis. Heerlijke muziek zo op de zaterdagmiddag. Dat was de Dutch Mountain. Zie FM niet alleen op radio en tv, maar natuurlijk ook op internet. En bezoek ook eens onze nieuwe website. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet. Www.zfmzandvoort.nl. Zie Met daarop de laatste nieuwtjes uit Zandvoort.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 Nog steeds een van de favoriete platen van mijn collega Albert Joffos. de Seo van Quops en Walk. En wil je trouwens een kijkje nemen in de studio van CFM? Dat kan hè. Gewoon even uh, ga naar internet. Naar www.zfm-live.nl En dan uh, kan je meekijken in de studio aan de tolweg. 10a via een tweetal webcams. Het is 16 over 2. Nogmaals, goedemiddag. Zandvoort op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En nu Zandvoorts nieuws in het kort... Agenten gewond bij aanrijding tegen Lantaarnpaal. Onderweg naar een melding is vrijdagavond een politiewagen uit de bocht gevlogen. Een agenta is daarbij ernstig gewond geraakt. De auto kan worden afgeschreven. Rond half elf gisteravond ging de politie met spoed op weg naar een melding. De wagen raakte in de bocht bij de Shell-pompstation in de slip... en kwam tegen een Lantaarnpaal tot stilstand. De bijrijdster was er niet best aan toe. De brandweer moest het portier eruit knippen om haar uit haar beknelde situatie te bevrijden. In afwachting van andere hulpdiensten is hij door haar collega... gestabiliseerd om eventueel letsel te beperken. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd... waar zij verder aan haar verwondingen uh, is behandeld. De politieauto kan als totel los worden beschouwd. De verkeersongevallen analyse kwam al snel ter plaatse... om een officieel onderzoek te starten naar de toedracht van het eenzijdige ongeval. Wij, CFM, wensen de agenten van harte beter schap jeugdige fietsdief brengt gestolen fiets naar het politiebureau. Een 13-jarige fietsendief uit Zandvoort heeft berouw getoond... en een gestolen fiets naar het politiebureau gebracht. De jongeman had de fiets met geweld van een onbekende eigenaar... afgepakt aan het Noordzeepad achter het station van Zandpoort Noord. Dit is vermoedelijk enkele dagen geleden gebeurd. De eigenaar van de fiets, een jongeman, is van zijn fiets geduwd... en vervolgens weggerend. De politie is op zoek naar de eigenaar van een lichtblauwe fiets... Je kunt contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. 0900-8844. Nou, de algehele uh, consternatie over het, uh, de, het autoverkeer in het centrum van uh, Zandvoort... bereikt bijna zijn hoogtepunt, want de Grote Krocht is vanaf 15 januari... met de auto alleen bereikbaar via de Haarlemmerstraat richting centrum. Het is een maatregel die is genomen vanwege de werkzaamheden aan de Hogeweg. Vanwege deze werkzaamheden aan de Hogeweg is de Oranjestraat sinds donderdag 15 januari tijdelijk ingericht als tweerichtingverkeer... zodat de parkeergarages van bewoners en de supermarkt bereikbaar blijven. Parkeren is in deze situatie niet mogelijk in de Oranjestraat. Als gevolg daarvan is de rijrichting van de Grote Krocht... in de komende drie maanden omgedraaid. Begrijpt u het nog? Ja, gewoon uitzoeken. Gewoon uitzoeken. En mocht u nou dan dit weekend niet weten wat u moet doen... doe dan mee aan de Nationale tuinenvogeltelling. Dit weekend gaan alle vogelliefhebbers van Nederland massaal... vanuit het keukenraam de vogels in hun tuin tellen. Iedereen kan meedoen. En het kost maar een half uurtje. Wat moet je weten over de telling? Tel de vogels die in je tuin zitten. Vogels die over je tuin heen vliegen, tellen niet mee. Tel de hoogste aantal vogels van een soort... die je tegelijkertijd in je tuin ziet. Geef je telling door via de website van de Vogelbescherming. Voor maandag 19 januari, 12 uur... Ochtends zijn de vogels meest het meest actief en zijn er dus de meeste te tellen. Je hoeft hierbij geen onderscheid te maken tussen vrouwtjes en mannetjesvogels. Dat scheelt weer. Ja. Maar er staat een uitgebreide instructievideo op de website van de Vogelbescherming. Ik zal zeggen: Tel ze! Ja, je zal de tel maar kwijtraken. Dan heb je een probleem natuurlijk. Meer muziek op de zaterdagmiddag met Billy Joel en de Uptown Girl. We begonnen deze uitzending van Salford uh, op Zaterdag al met uh, Alice Cooper. Dus ik denk, nou, daar kan deze ook nog wel bij, hoor. Uh, Kees Joyce, een liedje van alweer vele uh, jaren geleden. Volgens mij begin 2000 of zo. Dat was Nathan Eric. Nogmaals, welkom bij Salford Zaterdag... Uh, met een, uh, ja, een C van muziek en een golf van informatie... want we hebben weer tijd voor het nieuws. <laughs> ja, en dan hebben we de... Nou, Plus een vacature, een hele interessante vacature. En dan hebben we het over de KNRM Zandvoort kwam 21 keer in actie in 2014. In 2014 zijn de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij... in totaal 2238 keer uitgevaren en werden 3420 mensen gered of geholpen. Reddingsstation Zandvoort, een van de 45 landelijke KNRM-stations... stelt 22 mannen en 1 vrouw die het afgelopen jaar 21 keer in actie zijn gekomen. Dat is iets boven het gemiddelde van de jaren daarvoor. De meeste alarmeringen betroffen zeilboten en kitesurfers, maar ook vermiste personen waren aanleiding om in actie te komen. Bij vrijwel alle acties is de reddingsboot Annie Paulussen te water gegaan. In een enkele situatie was het voldoende... om alleen met het kusthulpverlening voertuig uit te rukken. De KNRM is 24 uur 7 dagen beschikbaar voor alarmering. Om voldoende bemanningsleden beschikbaar te hebben... is station Zandvoort op zoek naar versterking. De voorkeur gaat uit naar iemand die door de week overdag beschikbaar is. Het kan dus iemand zijn die in Zandvoort werkt bijvoorbeeld. Wil je meer weten over wat het werk van de KNRM inhoudt... loop dan eens binnen in het boothuis aan de Torbekkerstraat. Iedere maandagavond is de bemanning aanwezig voor oefening en onderhoud. Dus wilt u solliciteren, ga er dan even heen op een maandagavond... want dan is u iedereen aanwezig en kunt u meer informatie krijgen over deze bij de KNRM Zandvoort bestaande vacature. Dankjewel Albert-Jan. Ja, waarom zei ik een golf van informatie is een oude term voor CFM. CFM bestaat dit jaar 25 jaar en dat gaat groots gevierd worden. 7 februari, dan hebben we ons jubileum bij Talassa. Kijk ook even daarvoor in de advertentie van de Zandvoortse Courant. happy but hers has fallen behind nothing in this world could ever bring them down yeah Mijn koptelefoon gaat toch altijd weer een klein stukje harder bij het horen van deze plaat van Echo Smith. Je hoort de Cool Kids. Het is twee minuten over half drie, tijd voor het Zierven weerbericht. Zie weerbericht. Want het zonnetje schijnt lekker op dit moment in Zaan Maar blijft het ook zo, hoor. Het van Abbottjan. Allereerst, gisteren hadden we geregeld zonneschijn en het bleef tot ver in de middag droog. Bij een afnemende wind tegen de temperatuur naar een graad of acht. Na een avond van. Avond en nacht met enkele buien zijn er vandaag periode met zon. Het blijft uh, tot de avond droog en er waait een, uh, waait een weer geleidelijke uh, wind. In krachten toenemend naar de zuidwestenwind. De temperatuur is opnieuw wat lager en stijgt naar maximaal een graad of 6 à 7. Vanavond en de komende nacht overheerst de bewolking en gaan er weer buien vallen. En deze buien kunnen weer winters van karakter zijn. En vergezeld gaan van hagel, smeltende sneeuw en wellicht een donderklap. De zuidwestenwind waait vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee. En de temperatuur daalt naar een graad of twee, boven het vriespunt. Morgen overheerst ook de bewolking en komt het regelmatig tot enkele buien. En deze buien kunnen winters getint zijn. Bij een sterk afnemende wind loopt de temperatuur op naar hooguit een graad of vier. In de avond en nacht naar maandag is het wisselend bewolkt en valt er een enkele sneeuwbui. Ook een zwakke tot matige noordwestenwind daalt de temperatuur naar waarde rond het vriespunt. Maandag schijnt wederom geregeld de zon, maar ook dan is er een winterse bui mogelijk. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten en de temperatuur stijgt weer naar een graad of vier. Na maandag blijft het voorlopig tot in het volgende weekend droog. Een licht wintersweer met in de nacht temperaturen een paar graden onder het vriespunt en overdag een paar graden boven het vriespunt. Met andere woorden, er moet weer gekrapt worden. En voor de ramen van de auto's daarmee bedoelend. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Hier is Grace Jones.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 een vrijdagmiddag tussen 3 en 5 dan ooit langskomen last komen bij CFM. De 40 beste plaat uit Europa in de Eurobreakdown. Breakdown. Gepresenteerd door collega Maurice Mulder. En ook deze staat daarin genoteerd. Je hoort de Meltdown, de single van onder meer, Roma E en Lorde. Ja, dat uh, brengt ons weer bij de volgende vacature, Albertje. Ja, we hadden de KNRM, heeft vacatures. Maar ook het Zandvoorts Mannenkoor. Een projectkoor voor zangliefhebbers. Het Zandvoorts mannenkoor biedt jonge en oudere mannen... de mogelijkheid om in januari dit van dit jaar deel te nemen... aan een zogenaamd projectkoor. Samen willen zij de Duitse messen van Frans Schubert instuderen... en deze in het voorjaar van 2015 ten gehore brengen. Altijd al eens met een mannenkoor mee willen zingen... maar is het er nooit van gekomen, dan is dit uw kans. Het Zandvoorts mannenkoor zoekt mannen van alle leeftijden... om het stuk dat een achttal Duitsstalige liederen bevat in te studeren... De bedoeling is om rondom Pasen van dit jaar diverse uitvoeringen te verzorgen in de plaatselijke kerken. Schroom niet en kom langs. U zult merken dat met deskundige begeleiding u veel beter zingt dan dat u ooit voor mogelijk hield. De repetities vinden plaats op de dinsdagavond van 8 uur tot uh, kwart over 10 in de blauwe tram louis -David Carré. Voor meer informatie en aanmeldingen kan contact worden opgenomen met de secretaris Ippe Brune. telefoon is te bereiken op 571-7878. 571-7878. Of per e-mail bestuur apenstaatjeszandvoortsmannekeor.nl bestuur apenstaatjeszandvoortsmannekeor.nl en laat uw stem niet verloren gaan. Zeker en meld u nu aan via Ipe Brune kan dat en mocht je telefoonnummer even niet gehoord hebben bel dan gewoon even naar de studio van CFM. dan geven we hem nogmaals aan je door. That she's back in stranger. So Albert-Jan, ik deed even lekker mee met deze single van alweer een aantal jaren geleden van Train. Je de Drops of Jupiter. Ja, Albert-Jan, we krijgen heel veel positieve reacties op onze CFM-app. Ja, uh... dus mochten de luisteraars hem uh, nog niet hebben, download hem dan nu. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store en in de App Store. En weet je wat leuk is? Die CFM-app breidt maar uit en breidt maar uit. Ik, weer, krijg Ik krijg het steeds drukker. Ja, weer twee nieuwe functionaliteiten op de app. Je kan de evenementen volgen die in Zalvoort plaatsvinden. De evenementen geplaatst door de VVV. En je kan nu ook de 112-meldingen uit Zalvoort gaan volgen via de CFM-app. En de, dus de 112-meldingen speciaal voor Zalvoort bedoeld, hè? Alleen voor Zalvoort. Ja, ja, heel goed. Dus mocht je de app nog niet hebben, download hem dan nu. Of kijk even op Facebook, staat een hele handige link... Dan kom je rechtstreeks uh, zeg maar op de site waar je de app kan downloaden. Dus de CFM Zalford app, gratis verkrijgbaar vanaf nu. Met de laatste nieuwtjes uit Zalford onder meer. Je kan zelf een bericht plaatsen. En nog veel meer functionaliteiten. Waaronder live luisteren naar CFM. Dus download de CFM app, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Door met de muziek, hier is Michael Jackson en zijn single Off The Wall. When the world is on your shoulder De goede oude tijd van Michael Jackson. Je met Zalve de Wol. Vanaf de gelijknamige City' of de Wol. Het is negen minuten voor drie geworden bij Zalve op Zaterdag. Nogmaals een hele goede middag. En welkom een zonnig Zandvoort, Albert-Jan. Heerlijk. Ja, maar we zijn niet anders gewend op de zaterdagmiddag, toch? Nee, toch? Meestal, meestal schijnt de zon. Meestal schijnt het zonnetje als wij binnen zitten. Goed, ik heb nog twee oproepen. Ik heb wederom twee oproepen voor u. Allereerst, het Oranje Fonds zoekt klussen voor NL Doet. Op 20 en 21 maart uh, is georganiseerd het Oranje Fonds voor de 11 keer NL Doet. Twee, deze twee dagen staan in het teken van klussen en activiteiten... die door maatschappelijke organisaties worden bedacht... en door vrijwilligers worden uitgevoerd. Het Oranje Fonds roept organisaties op zich voor 31 januari aan te melden... op www.nldoet.nl. Www Daar kunnen zij voor hun NL Doet-klus... Ook nog een financiële bijdrage tot wel 400 euro aanvragen. We zien uh, dat NL Doet echt een effect heeft op een lange termijn. Het zorgt voor nieuwe contacten, samenwerkingen met het hele lokale bedrijfsleven... en meer publiciteit en dus zichtbaarheid voor de klusorganisatie. Alle redenen om mee te doen al dus Ronald van der Giezen... directeur Oranje Fonds. Dus hebt u een klus en u zoekt daarvoor vrijwilligers... Meld u zich dan aan bij www.nldoet.nl. Dat kan nog tot 31 januari. Dorpsgenoot Michiel Drommel gaat in 2015 zijn droom waarmaken. Hij is bezig om een hele oude strandtent na te bouwen... met alles erop en eraan. Met als doel de tent als een klein museumpje overal te plaatsen... om belangstellenden te laten zien hoe het in de vroegere tijden ging. Drommel heeft al veel materiaal aangekocht, zoals een oude kaartenmolen, serviesgoed, koektrommels, etc. Wat hij nog mist zijn limonadesiroopflesjes plus informatie over hoe men toen zonder gas, licht en water alles regelde. Wie kan hem daarover meer vertellen of is in het bezit van zo'n flesje? Uw reacties kunt u mailen naar m.drommelapenstaatjecasema.nl. M. casema.nl. Heeft u nog zo'n flesje? Heeft u daar nog uh, informatie over? Schroom niet en mail Michiel. Dankjewel, Albert-Jan. Nog twee platen tot het nieuws weer van drie uur. Waaronder Hosier en Joe Cocker.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 Take me to the church. De laatste tot aan de nieuws en weer van drie uur is Joe Cocker, Nublia Simei.